Ik moet de dieren ook nog voederen, moeder. Kan Janna mij niet helpen? Wat? Moet Janna haar tere handjes bederven met het ruwe werk? Vooruit, luister, schepsel. Toen Mathilde klaar was met het werk, ging ze naar de bron om te gaan spinnen. Ze was zo moe dat ze haar gedachten niet bij het werk had en zich prikte. Een druppeltje rood bloed viel op de witte wol. Auw! mijn vinger. En nog bloed op de wol ook. Wat zal moeder boos zijn. Ik zal proberen om de wol schoon te spoelen in de bron. Oh, wat staat het water laag. Hemeltje, daar valt de spoel ook nog in de bron. Ik durf niet meer terug naar huis. Ik kan nog maar één ding doen. Ik spring in de bron. Misschien vind ik de spoel op de bodem. Mathilde zong pijl snel naar beneden. Toen ze weer wakker werd, lag ze op een groene wei vol bloemen. Oh, wat een mooie wei. En wat een prachtige appelboom staat daar. Er zitten wel 300 rode appels aan. Hesje, Hesje komt ook. We We willen plukken, hoor. We plukken. Met alle plezier. Ik zal jullie wel plukken hoor. Mathilde plukte alle appels en legde ze netjes op stapeltjes. Toen het karretje klaar was, liep ze wat verder. Ze kwam bij een oven die zomer in de wei stond. Wat ruikt dit hier lekker naar, versgebakken brood? Oh, er liggen wel 300 broodjes in de oven. Oh, als we, als we, als we met alle plezierbroodjes. Het zou jammer zijn als zulke heerlijke broodjes verbranden. Mathilde was een lief meisje en geduldig haalde ze alle broodjes uit de oven. Ook dit keer legde ze ze netjes op stapeltjes. Daarna liep ze weer verder, nieuwsgierig naar wat ze nu weer zou beleven. Oh, daar zie ik een rood pannendak. Wat een leuk huisje. Ik zal er eens aankloppen. Dag, meisje. Ik ben vrouw Holle. Ik ken je geschiedenis, je hoeft me niets te vertellen. Maar zeg me eens, wil jij wat werken voor mij? Natuurlijk, ik ben gewend hard te werken. Zegt u maar wat ik doen moet. Ik word oud, en het valt me zo zwaar om elke dag mijn veren bed op te schudden. En toch moet ik dat doen, want op aarde zeggen de mensen dan, kijk, vrouw Holle schudt haar bed, het sneeuwt. Jij wilt toch ook wel dat het zo nu en dan sneeuwt, nietwaar? Oh ja, dat is zo leuk, en je kunt sleetje rijden. Ik zal u wel helpen, hoor. Mathilde hielp vrouw Holle met plezier. Ze schudde het bed, zodat de vieren in het rondvlogen, Maar toch was ze niet gelukkig, want na een poosje verlangde ze ondanks alles terug naar huis. Vrouw Holle begrijpt het wel, kind. Je bent een goed meisje, ga maar. Neem dit pad en loop door dat boertje daar. Ik wens je veel voorspoed en ik dank je voor al het werk wat je zo gewillig voor me hebt gedaan. Dag lief kind, dag vrouw Holle. Mathilde nam afscheid en liep door het poortje. Toen ze er doorliep, begon er een haan te kraaien. de gouden jongvrouw is hier. Op dat moment. Oh, wat gebeurt er? Wat gek. Regende het goud en de druppeltjes overdekte Mathilde met een laagje van dit edele metaal. Wat waren haar stiefmoeder en stiefzuster jaloers toen ze thuis kwam. Toen ze haar belevenissen had verteld, moest Janna van haar moeder ook naar de bron. Ze sprong er maar meteen in. Ook zij passeerde een boom met rijpe appels. Oh, we er we zijn er Plums. Plums. Plums. Maar Janna dacht er niet aan om appels te plukken. Ja, wat denken jullie wel? Ik heb haast. Ik moet naar vrouw Holle om een gouden meisje te worden. Ook de broodjes liet ze in de oven bakken. Ik Te veel te veel haast. Verbranden jullie maar hoor. Vrouw Holle wacht op me. Ten slotte kwam ze bij vrouw Holle. Ik ken je geschiedenis, meisje. Als je wilt, mag je voor mij werken. Vooral mijn bed moet je goed opschudden, zodat de veren alle kanten uitvliegen. Werken ben ik eigenlijk niet gewend. Daar hebben we thuis een meid voor. Ik heb een hekel aan het opschudden van een bed zult proesten van die veren. <coughs> <coughs> Ga dan maar naar huis, Janna. Kijk, loop maar door dat poortje daar. Graag, oude vrouw. Dag hoor. Dag, meisje. Maar toen Janna onder het poortje liep, riep de haan... Kuk, kuk, kuk, kuk, klaar, Een zwarte jokvrouw zie je daar. Wat vreselijk! Oh, wat voel ik me vreselijk! voor haar luiheid, kreeg Janne een emmer met teer over zich heen. Het zwarte goedje ging er nooit meer af. Niemand wilde ooit met haar trouwen, maar de gouden Mathilde trouwde met een lieve man, en samen werden ze heel gelukkig.